Kerry Fontaine met het NOS journaal. Het vrachtschip de Aztec Maiden, dat vanmiddag werd vlot getrokken voor de kust bij Wijk aan Zee is niet lek. Er is geen olie naar buiten gelekt en ook geen zeewater naar binnen. Dat is duidelijk geworden bij een eerste inspectie van het Filipijnse vrachtschip. Morgen voeren duikers een grondige onderwaterinspectie uit. Het gebeurt in de haven van IJmuiden, waar het schip vanavond naartoe wordt gesleept. De kapitein en de crew blijven aan boord. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waar de Aztec Maiden is vastgelopen. Volgens de eerste berichten is het gestrand doordat het anker het niet hield. Het militaire bewind in Egypte heeft bijna 2000 mensen amnestie verleend die waren veroordeeld door de militaire rechtbank. De staatstelevisie meldt dat legerchef Tantawi gratie heeft verleend aan mensen die zijn veroordeeld in het jaar na het verdrijven van president Mubarak. Onderin is activist Michael Nabil, die in hongerstaking was. Het is niet duidelijk of de veroordeelden ook al zijn vrijgelaten. Volgens tegenstanders van het regime is onbekend hoeveel mensen er nog in gevangenissen zitten na een veroordeling door de militaire rechtbank. Bijna een jaar geleden begon de opstand in Egypte. De militairen die nu de macht hebben zeggen dat ze die in juni overdragen aan burgers. Nederlandse korpschefs schieten ernstig tekort bij de opvang van agenten met psychische problemen. Dat meldt RTL Nieuws op basis van stukken van de politie. Korpsen zouden zich vooral bezorgd maken over de kosten van een thuiszittende zieke agent en niet om de agent zelf. Politiemensen die door een trauma ziek zijn geworden worden soms het korps uitgewerkt. Bij Rotterdam rijmond is de korpsleiding naar de rechter gestapt om te voorkomen dat een agent aanspraak maakt op een schadevergoeding. Zeker tien agenten zouden op vergelijkbare manier in de kou zijn gezet. In eerste Opstelten gaat de korpsbeheerders erop aanspreken, meldt RTL. Het weer tot slot. Vanavond en vannacht een enkele bui. Het wordt een graad of vijf. Morgen is het bewolkt en zijn er ook veel buien, vooral in het noorden. Het wordt dan een graad of acht. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. En welkom terug bij twee uur van de Euro Breakdown. Op weg naar de nummer 1 van Europa. Van welke platen het is, dat hoor je even voor de klok van 5 uur. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5 hoor je hier de 40 beste platen van Europa. Mocht je nou op die vrijdag geen tijd hebben, zaterdagavond doen we het gewoon nog een keer. Hè? Tussen 7 en 9 komt alles gewoon nog een keer voorbij. 22 jaar weer van de Your Breakdown, derde aflevering van deze 2012 versie. En vandaag 20 januari. In de lijst 16 stijgers, 2 zittenblijvers, 19 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Een right in de lijst werd gemaakt door Gotjong Kimbras, Somebody That I Used To Know, na 19 weken. James Morrison, I Won't Let You Go, na 17. En Jason Derulo, It Girl, na 16 weken verdwenen. Snelste stijger Bruno Mars, It Will Rain, stijgt 12 plaatsen. Snelste daler, Skinny Love, Birdie, zijn zak 9 plaatsen. Lang langs genoteerd, dat is Coldplay. Paradise staat alweer 18 weken lang in de lijst. 20 januari vinden we natuurlijk ook terug in de geschiedenisboeken. 1841, Hongkong wordt door de Britten bezet. 1982, Ozzy Osborne, voormalig liedzengel van de Black Sabbath, die de kop af van een levende vleermuis die naam wordt gegooid tijdens een optreden. Een drie jaar geleden, op 20 januari 2009, Barack Obama wordt als eerste Afro-Amerikaan president van de Verenigde Staten van Amerika. Terug naar 2012, de nummer 20, voor je even voor het nieuws, de nummer 19, even na het nieuws, At Sheeran, Lego House. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George Van Dam.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 From the storm that's raging on Plaatsen naar 17 en voor Ed Sheeran en zijn Lego House in acht weken vier plaatsen winst van 23, namelijk omhoog naar 19. Vijf weken geleden kwam de plaat binnen toen was net Series U Quest afgelopen, de meest aangevraagde plaat bij Series Quest van 3FM. En in de vijf weken doen we het weer goed weer vijf plaatsen verder omhoog. De studio killers en de Oud to the banza. Oh,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 Soms wil je zelf ook wel eens wat. En als je dan een kans krijgt om de Studio Killers O oh, To The Bouncer en Nickelback When We Stand Together achter elkaar te draaien. Ik denk, dat moet ik gewoon even doen. Studio Killers O oh, To The Bouncer ging omhoog van 21 naar 16. En de Nickelback met When We Stand Together in de 12-week het van 9 naar 15. Dan laat je wel weer omhoog. In. Al zijn het maar twee plaatsen. Die is van Jan Lanterbickel en de Crystal Waters. Le Bamp. En de Crystal Fighters met Champion Sound. En in de negende week doen ze het weer goed. Dan gaan ze in één keer weer omhoog. Van 19 naar nummer 11. Tijd voor ons om dan eens achterom te kijken. Tini Tampa, s Love Suicide in de 6e week van 25 naar 20. Van 23 naar 19 in de 8e week Ed Sheeran en zijn Lego House. Lady Gaga, U en I staan 13 week in de lijst, zak van 14 naar 18 en zakkend van 10 naar 17 in de 13e week. Melon Roudet in de New Age. De studio Killers, The Oak to the Bounds in de 5e week omhoog van 21 naar 16. En Nickelback is zakkend van 9 naar 15 in de 12e week. When we stand together. Van 16 omhoog naar 14 in de 9e week Jolande Bicol in de Crystal Waters, LeBan Red Hot Chili Peppers de Man of, of Roses in de week. Ze zakken van 8 naar 13 En van 11 zakken naar 12 in de 13e week Given the bar en Sweden Crystal Fighters, Champions Chant hoorde die net van 9, 9e week Van 19 omhoog naar nummer 11 de slechte week is voor Cobra Starship en Zabi, You Make Me Feel, die zakken namelijk in de twaalfde week van 2 naar nummer 10. En ook Jason De Willow zakken naar beneden, Fight For You, in de elke week zakken van 6 naar 9. Een goede week, dat is wel voor Bunemars. It Will Rain, in de achtweek week gaat hij omhoog van 20 naar nummer 8. Vorig uur, uh, Michel Thelo, ACET Pego net voor het weerbericht zit. Een mooi zomerszonnig muziekje. Nu Bruno Mars, It Will Rain. Wat gaat het nou doen dat weer? ZFN, Westkust, weerbericht. Vandaag een hoop bewolking gezien, maar de meeste regen die is in de ochtend gevallen. De loop van de middag komt steeds vaker de zon tevoorschijn. Temperatuur vandaag maximaal 7 graden. En dat alles bij een noordwestenwind die langzaam in kracht aan het afnemen is. Vanaf in de komende nachten wordt het weer bewolkt en later gaat het weer geruime tijd regenen. West- tot zuidwestelijke wind die neemt in de nacht weer toe naar hard aan zee en de temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden. Morgen dan over gewoon maar weer is de bewolking en voor de ochtend valt er geruime tijd wat regen. De middag blijft het droog en wellicht zien we nog even de zon ook voorbij komen. Westelijke wind die is weer duidelijk aanwezig. Temperatuur morgen maximaal 10 graden. Zaterdagavond, zondagnacht en eerst weer wisselend wolk en valt er een tijd wat regen. En over het algemeen is het wel wat droger. En de noordwestenwind, die waait zomachtig. Temperatuur daalt in de nacht naar een graad of zes. Zondag dan weer geregeld zonneschijn. Vooral in de middag nog een buitje. De westenwind waait hard en de temperatuur stijgt naar maximaal acht graden. Hij staat er al een tijdje, die grijze Volkswagen Touran daar op het industrieterrein Waardenpolder op de Waardenweg in Haarlem. Kijk uit, want hij houdt je in de gaten. Mocht je daar te hard rijden, dan krijg je vanzelf weer zo'n mooie envelop in de brievenbus. Het ritme van Stansvoort. van sure, so Ladies and gentlemen, let's go. En wij gaan verder met de lijst van Europa doen het met de eerste zitten blijven van deze week. In de elfde week, dat zijn de lijst, dan blijven ze nummer 7, net als vorige week. Avicii Levels. Die het op dit moment goed doet op de dansvloeren, Avicii en Levels. Of hoe moet ik zeggen, Tim Burke en Levels. Of Tom Hanks en Levels. Hij heeft namelijk verschillende artiesten namen. Deze Tim Berglin. We staan even kijken hoe die nou echt heet. Deze zweet Geboren in Stockholm trouwens. De nummer 6. Die slaan we over. Dit was trouwens 7 Avicii Levels. 6 is van Lana Del Rey Videogames. Staan nu 11 weken in de lijst. Vorige week was zij nog de beste van Europa. Nu helemaal zakken naar de zesde plek dat we natuurlijk wel een nieuwe nummer 1 hebben. Welke dat is? Dat hoor je straks eerst de tweede zin te blijven I van vandaag. Hangover! Zou je te zien van taai je zijn? en flowrider? I Up. Cause a party ain't a party till you ride all through it End up on the floor I can't remember you Officer, like, what the hell is you doing? Stumbling, toppling, you wanna what? Come again Give me hand, give me gin, give me liquor Give me, liquor, give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that? If you inspire, tell a friend like, oh, homies, I call my homie Tyler, we can all sip again Get it in, and again, and again Leave evidence, this, waste it, so Irrelevant Get take to the head, who's selling it? I gotta hang over, that's my medicine Don't mean if I sound too intelligent A little jack can't hurt this gutter I show up, but I know my up, so let the drinks go up oh, oh. I gotta hang over, whoa For sure, I gotta hang over the world Kijk kwamen ze binnen. Tire Cruise en Flowrider aan hun hangover. Sindsdien gingen ze alleen maar verder omhoog, omhoog, omhoog, omhoog. Maar deze week stopt het even. Ze blijven staan op die vijfde plek. En daarvoor op uh, nummer 6 Lana Del Rey Videogames. Die hoorden u niet. Wel, de nummer 7 heeft u gehoord. Avicii en Levels. En dat was de tweede zittenblijf van vandaag. Wat natuurlijk betekent dat we een andere nummer 1 hebben. Welke dat het eerst had, hoor je over een, Nou, moet zoveel van maken. Een kleine 13 minuten weten we wat de beste plaat is in Europa van deze week. Wie het niet is, dat zijn de mannen van Coldplay. Charlie Brown doet het wel goed, want in de zevende week gaan ze omhoog van 12 naar nummer 4. De tot 10 stond op 12 en 13. Callplay Charlie Brown die ging in de 7e week omhoog van 12 naar nummer 4. En Net Adel en haar Shunning Tables in de 7e week omhoog van 13 naar nummer 3. Vaaa dus toch in één keer 10 plaatsen winst. Terry Cruise Flow Rider de hangover, die blijft zitten op nummer 5 deze week in de 10e week alweer. En 11 weken in de lijst Lana Del Rey haar videogames. Zij zakt van 1 naar nummer 6 in haar 11e week. Avicii Levels was de tweede zittenblijver van vandaag in 11 weken tijd blijven zitten op nummer 7. Bruno Mars, de snelste stijger van deze week. Evil Rain ging in de 8 week namelijk omhoog van 20 naar 8. Deze in de Willow, Fight for You zakte drie plaatsen van 6 naar 9 in de 11e week alweer. En twaalf weken in de lijst van Cobra, Starship en Shabi. You Make Me Feel had een slechte week, want die zakte namelijk van 2 naar nummer 10 in één keer. heb nog twee platen voor je. De nummer 2 en de nummer 1 van Europa. De nummer 2 in handen van Rihanna. You're de one staat tien weken in de lijst, vorige week nog op 4. Deze week halveert ze dus haar positie, wat voor haar natuurlijk wel weer goed is. We vinden haar deze week terug op nummer 2. The Made me come alive You got the sweetest touch I'm so happy you came in my life